natuurlijk een, een hele heftige ervaring voor Israël, dat ze door de Poerim heen gekomen zijn. Het lot wat over hun geworpen werd. en wat uiteindelijk de totale vernietiging van het volk van Israël had moeten uh, uitmonden. Ik denk, je zal vandaag eens wat dingen achter elkaar zitten uit de kronieken om te laten zien wat er is gebeurd want we zijn natuurlijk al weken met elkaar bezig over de richteren. We zijn er aan de koningen begonnen aan uh, Sal, we zijn net over naar David. En we gaan eigenlijk nog veel meer koningen krijgen, zo door de, de weken en de maanden heen. Elke keer weer om iets uit te lichten. Maar vanwege Purim ga ik helemaal naar het eindpunt toe, waar de laatste koningen van uh, Juda uh, regeren. En hoe ze regeren. En we pakken er maar twee. Maar zouden we die laatste koningen pakken? Dan is het echt, het schaamrood sta je op de kaken. Terwijl eigenlijk die tien stammen al lang weggevoerd waren, tot dan toch dat Juda, de stad van David, toch nog zo intens goddeloos kan leven, tot het bij vader op een eindpunt komt. En dan is het over. Dan zegt hij eruit met jullie. Dat wil niet zeggen dat er in Juda geen godvrezende joden waren, of benjamieten, of dat er niet uit de priesters van Levi in Juda woonde. En tot er anderen uit Israël, uit de tien stammen, eh, doch de God van Israël diende. Abba Yahweh. Ja? Dus in dat volk van Juda wat uiteindelijk uitgetrokken is naar Babel, dat zijn natuurlijk de Joden. Maar degene die mee uitgevoerd worden, worden er wel toegerekend tot de Joden. We gaan daar ook een paar leuke dingen over lezen. En pas als we aan het eind van de prediking zijn, dan komen alle kinderen terug. Die hebben dan uh, hun lesje gehad. Ze hebben ook weer dingetjes mogen maken met uh, een beetje verkleden. En dan gaan we met de kinderen, de kinderen gaan, gaan gaan daar lezen. En dan mag je ook boe en ba en alles roepen. Trouwens, Peek mag het ook, hè? sta ik de naam uh, Haarman genoemd. Oh! Zie je? Het werkt nog steeds. Mag je dat natuurlijk rustig doen, geen probleem. Maar we willen het met de kinderen apart hier voorin laten staan. En dan willen we dingen gaan lezen. En dan laten we de powerpoint wel lopen. Dan kunnen we daarin meedoen. Dan kunnen we toch met elkaar die Haggadah doen. Want ik vind hem wel belangrijk dat we het doen en dat we het ook elk jaar doen. Misschien moeten we er volgend jaar nog meer reclame voor maken. Tot er nog meer mensen geïnformeerd raken. Want het is echt belangrijk. Het thema, het lot ter vernietiging van de Joden. Daar gaat het om. Vernietiging van de Joden. En daar gaat het vandaag nog steeds om. Als je een beetje op de hoogte bent met het Nieuws, Ahmedinejad wil maar één ding, de vernietiging van het Joodse volk. Goed, in twee kronieken, je ziet, tweede kronieken, helemaal aan het eind van de kronieken, hoofdstuk 36, vanaf vers het 9. Die koning Jojakin, die dan aan de regering komt, die is maar 18 jaar oud. Het is een puppy. Meer is het dan niet. Wat ben je nou als je 18 jaar oud bent? Je denkt dat je een hele vent bent maar je bent nauwelijks gevormd. Je bent nauwelijks gevormd als je 18 bent. Je denkt dat je een vent bent, maar echt waar, het begint dan pas te komen. En de meeste van ons, die worden pas een vent zo 25, 30 jaar. Want dan ga je echt zeggen, waar sta ik nou in het leven? Wie is nou eigenlijk God en wie ben ik? Die periode maken we allemaal mee, dus wees er maar klaar voor... dat als je 18 jaar bent, dat het goed is... Om in gehoorzaamheid de weg van de Heer te gaan. Als je 30 bent, dan zeg je: Ik ben er zo blij mee. En anderen leren het pas als ze 40 zijn, 50 of 60 jaar. Of 65. Of 65. Ja, inderdaad. <lacht> ja. Ik zeg wel eens wat we in de afgelopen 10 jaar hebben moeten leren. Ja, ik mag morgen 65 worden. Dan denk ik, nou, het, zijn de, het zijn de meest rijke jaren van mijn leven geweest. Jojakim was 18 jaar oud toen hij koning werd en hij regeert, niet te geloven, drie maanden en tien dagen in Jeruzalem. En dan staat er nog van Jojakim, hij deed wat kwaad is in de ogen van onze Abba Yahweh. Het woordje is, onderstreep ik weer, hè? want wat toen kwaad aangemerkt werd... Wat kwaad is, is vandaag ook kwaad. Dus waarop Jojakim afgerekend wordt omdat het kwaad is in de ogen van Abba Yahweh, is vandaag nog steeds kwaad. Voor een hoop christenen, die snappen dat niet. Daarom kunnen ze rustig andere dingen doen. Want dat was kwaad vroeger. Maar tegenwoordig is alles omgedraaid. En dan is het niet meer kwaad. Maar dat is een leugen. Jojakim, hij is 18 jaar oud. Maar hij deed wat kwaad is in de ogen van Abba Yahweh. In het daaropvolgende jaar liet koning Nebukadnezar hem, dat is die koning Jojekim, naar Babel brengen met het kostbare gerij van het huis van Yahweh. En hij maakte zijn bloedverwant Sedekia koning over Juda en Jeruzalem. Hier praten ze echt niet meer over de tien stammen, want die zijn al lang vertrokken. Die tien stammen zijn al lang vertrokken naar Assyrië toe. Helemaal naar boven toe. En de Joden die worden dan gebracht naar Babel toe. We gaan dadelijk het fotootje of de tekening zien waar dat ligt. Hij maakte Sedekia koning over Juda en over Jeruzalem. Sedekia was 21 jaar oud. toen hij koning werd. En hij regeert 11 jaar. Wat denk je, was hij beter? Nee. Je wil het bijna niet weten, lieve mensen: hij deed wat kwaad is! In de ogen van Yahweh zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia die in opdracht van Yahweh sprak. Vindt u dat heftig of niet? De profeet moet er horen spreken in een periode dat Juda echt goddeloos wandelde en leefde... Er werd een gehandel gedreven op Sabbat. Enfin, er werden offers gebrand op de daken van de huizen voor de zon en de maan en de sterren. Er waren allerlei dingen waarin ze afgoderij pleegden. En velen doen dat dan ook nog in de naam van Yahweh. Denken ze Yahweh te dienen door iets bij hem te brengen wat niet kosher is. Wat God niet goed vindt. Als wij denken dat we dingen kunnen doen waarvoor God zegt doet het niet, dan verheffen wij onszelf tot God en dat is pure afgoderij. Wat toen kwaad was, is ook vandaag kwaad. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia die een opdracht van Abbejawe sprak. Maar goed, het gaat nog verder. Ook kwam hij in opstand tegen die koning Nebukadnezar die hem bij God een eed had doen afleggen. Ook voor Joachim dat hij koning was... en voor Zedekia... is er al een hele groep mensen uitgevoerd naar Babel. Want Juda gaat in drie shifts worden ze uitgeleid. En elke keer zegt die koning Nebeth, nee. oké, okay, wie is de volgende in jullie troonopvolging? Jij wordt koning hier. Hij laat Zedekia een eed afleggen... dat hij eerlijk en trouw zal zijn om gewoon koning te zijn, maar de boel niet beduvelen. En het wonderlijke is, God heeft toestemming gegeven aan Nebukadnezar om dat volk uit Juda te halen en naar Babel te brengen. Want vader had er spoel genoeg van. Hij was het echt zat, de goddeloosheid van het volk. En we moeten ons maar bedenken, wat daar kwaad is, is vandaag ook kwaad. En zoals vader denkt en reageert in die tijd, reageert hij ook voor ons... En als we dan ook nog beseffen dat we Yeshua Messias hebben leren kennen. En tot hij ooit gezegd heeft, de beker van het verbond in zijn bloed gemaakt is. Dan is onze prijs betaald op het bloed van de zoon van Yahweh. Het is een heftige prijs. Dus als we weten waar het om gaat en we zijn verbondsrelatie met onze Abba Yahweh aangegaan. In de naam van Yeshua beziet hij ons vanuit dat verbond. We zijn zijn zonen, we zijn zijn volk, we zijn zijn dienaars geworden. Dus als we willen en weten ons verheffen boven wat Abba ons bekend maakt, hebben we eigenlijk al een probleem. Hij bekeerde zich niet tot Yahweh, de God van Israël. 2 kronieken, 36 vers 14. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk, ...zich voortdurend aan ontrouw schuldig naar al de gruwelen der volken. Je kon in Jeruzalem niet meer zien tot ze de ene waarachtige God Yahweh aanbaden. En tot het zijn tempel was waarin de lofoffers gebracht worden... ...en waarin de gezangen gezongen werden. Maar in zijn eigen tempel was afgoderij aanwezig in die periode. Ze waren dus ontrouw, ze handelden naar de gruwelen der volken... En zij maakten het huis van Yahweh onrein. Wie is vandaag hier het huis God? Zijn we dan niet met elkaar? Het is dus mogelijk om hier te komen... en het huis van God te verontreinigen. Als je zelf als een God door het wereld gaat... en willens en wetens dat doet waarvan vader zegt... doe het niet in mijn huis. We zijn gekocht en betaald. Met een grote prijs. En daardoor zijn we... ...tot verlossing gekomen. Hebben we het moeilijk? Jazeker, we hebben het moeilijk. Maar we zullen wandelen in de wegen van de Heer. Het huis van de Yahweh wordt verontreinigd... ...dat hij in Jeruzalem... ...wat heeft hij gedaan? Geheiligd had. Broeder en zuster, u en ik... ...wij zijn ook geheiligd. Dat betekent voor hem apart gezet. Als wij voor hem apart gezet zijn... ...kunnen we naar hem opzien, hem aanbidden... En we komen voor zijn troon in de naam van Yeshua, de Messias. En vader kijkt liefdevol naar ons. Hij heeft een vriendelijk aangezicht. Maar net als onze eigen kinderen ons bedriegen door jou papa te zeggen... en als je je omdraait nee papa te doen en je ontdekt dat als papa... dan zeg je, wat heb je me nou geflikt? En onze eigen hemelse vader doet dat ook. Die zegt, wat doe je nou? En dat voelen we in onze geest. Ze hebben dus het huis van Yahweh onrein gemaakt dat hij afgezonderd had, speciaal voor zijn dienst. Yahweh de God, hunne vaderen, zond wel zijn boden dat zijn zijn profeten, vroeg en laat. Want hij, Abba Yahweh, ontfermde zich over zijn volk en over zijn woning. Hij ontfermt zich over zijn volk en over zijn woning. Onthoud het goed, wij zijn het huis gods, gebouwd in de geest. We zijn door Yeshua deel gekregen aan het volk van Israël, ingeplant. We drinken uit dezelfde sappen. We drinken uit Torah. En we hebben de vleesgeworden Torah gezien, in ons geloof, Yeshua de Messias. Hij wandelde volkomen in overeenstemming met Torah. Hij ontfermde zich over zijn volk en over zijn woning. Maar, daar komt hij weer, maar... Zij, het volk van Juda, en wat daarmee samen was... Daar zaten ook de priesters bij, de Benjamieten... Maar ook degene die uit die tien stammen de wegen van de Heer wilde wandelen. Maar zij bespotten de boden van God. Verachten zijn woorden. Ze hoonden zijn profeten... Honen, honen. Kent u het woord honen? Belachelijk maken. Wat heb je nou toch te zeggen, mannetje? Zo, weet je wel. Een lachje ervan maken. Terwijl die bloed serieus zegt, stop met je onreinheid. Want uit jouw onreinheid komen dingen voor die durf je niet in het licht te vertonen. Israël heeft dezelfde problemen en Juda. Ze hoonden zijn profeten, die zeiden: stop nou, bekeer je van die goddeloosheid. Totdat de gramschap van Jawerk zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Er was geen herstel meer voor Juda. Voor diegenen die in goddeloosheid wandelden. Kunt u voorstellen dat, dat vader dit over ons zou zeggen? Nee, je ziet, beste Willem, ik heb het nou zo vaak gezegd, voor jou geen herstel. Ik ga jou uh, laten verhuizen, dan mag je eens uh, in Iran gaan wonen. Broeder en zusters, ik vind het ernstig wat hier staat. Er is geen herstel meer voor Juda. Geen herstel meer mogelijk. Als we even naar handelingen toe gaan, even een overstapje maken. Wie is er ook weer antwoord daar zo? Wie van de profeten staat er in handelingen 7 vers 52? Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Het is een vraag. Wie en niet? Wie hebben ze nou niet vervolgd? Nou, ik nou, heb mijn hoofd krabbelen. Wie hebt u nou niet vervolgd? Onze vaderen. Nee, ze hebben alle profeten vervolgd. De mens, en ook Israël, schijnt in zijn eigen ziel niet te kunnen verdragen dat ze gecorrigeerd worden. Dat er maar iemand is die het woord van Yahweh spreekt... en zegt, zo spreekt Yahweh, joh. Buig even je weg af en ga doen wat hij zegt. Wie van de profeten hebben jullie vader niet vervolgd? Vraagteken. Zelfs hebben zij hen gedood... die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige. Wie is de rechtvaardige? Dat is Messias. Van wie ga en hebt hij tegen het Joodse volk... die daar samengekomen waren... Gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Wie hebben ze vermoord? Yeshua, de Messias, de zoon van God. Ze wisten het heel goed toen het getuigenis van Petrus kwam. Ze wisten het heel goed. Jullie zijn verraders geworden en moordenaars van de rechtvaardige. En dat is Yeshua, de Messias. Hij is de Messias van Israël. Waar Adam en Eva al naar uitgekeken hebben, Abraham, Isaac, Jacob, de zonen, uit Juda zou die voortkomen. Het is een wonderlijke ervaring. Maar ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. En die hebben hem aan het hout geslagen. De rechtvaardigen, die hebben hem gedood. Gij, Juda, die de wet ontvangen hebt op beschikking van wie? Van engelen, toch hij niet hebt gehouden. We hebben precies dezelfde ervaringen. Zie je, als we in chronieken bezig zijn, dan zie je in handelingen wordt er al gerefereerd. Wat is er nou gebeurd? Wie van de profeten heb je niet vervolgd? Of lelijke dingen van gezegd? Heb je ze belachelijk gemaakt? Je hebt die profeten gehoond. Die zeiden gedenk de Sabbatdag. Of stop met je Maria aanbidding. Maria is dood en begraven. Die is niet in de hemel. Die doet geen gebedje voor je, voor vader. Dan hadden de joden daar niet zoveel last van. Maar als... Uh, Isis en zo aan het roken waren. Want die goden worden al vanaf, nou, bijna vanaf Nero worden die al aanbeden. Roken naar de zon en de maan en de sterren. We gaan verder, 2 Kronieken 36 vers 17. Hij deed de koning der Galdeeën, wie is hij? Yahweh deed de koning van de Galdeeën tegen hen, Juda, optrekken. Deze, dat is de koning van de Galdeën, doodde hun jongelingen met het zwaard waar in hun heiligdom. Hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijzaard. Het interesseerde die Galdeën helemaal niets, welk vlees ze met hun zwaarden doorkliefde. Alles gaf Abba Yahweh in de macht van de koning der Galdeën. Eigenlijk was de koning van de Galdeeën een dienstknecht van Yahweh. Hij wordt later wel op afgerekend als hij verkeerde dingen doet. Of als hij het volk zo gepijnigd heeft, want dat is natuurlijk ook niet het doel. We worden altijd verantwoordelijk gehouden hoe het gaat. Die koning van die Galdeeën pakt niet alleen Israël en Juda, maar ook alle volken daaromheen. Het wordt natuurlijk een heel groot koninkrijk, zowel van Assyrië als van Babel. We gaan ze dadelijk wel even aftellen. Het blijkt dus dat al het gerij van het huis van God, het grote en het kleine, de schatten van het huis van Yahweh, zie je dat? Wat is het huis van God? De tempel is het huis van Yahweh. Er is maar één God. En de schatten van de koning en van zijn vorsten, de prinsen, alles bracht hij naar Babel. Elke rijkdom die ze maar hadden verzameld, is naar Babel gegaan. En God heeft het ...toegelaten dat het kwam in de handen van de Galdeën. Maar hij heeft het ook zo geregeld dat al die grote schatten... ...die werden in een zaal gebracht in Babel... ...en die bleven daar liggen als buit. Er blijkt er toch een dag te komen dat die buit eruit gehaald wordt... ...en aan het Joodse volk wordt teruggegeven... ...zodat ze hun tempel kunnen bouwen. Wie had ooit gedacht dat het zo zou gaan? En de koning die het flikte om uit die buit wijn te gaan drinken... Was over? Als je de verhalen leest erover, zeggen ja, dat is toch wel heel bijzonder. Maar al het gerij uit het huis van God, dat is het huis van Javé, alles is gebracht naar Babel. Zij verbranden het huis van God, braken de muren van Jeruzalem af, al zijn paleizen verbranden met vuur. En alle kostbaarheden ze. Dat staat er dus geschreven in het geschiedenisboek van Israël. In kronieken. Hier heb je gelijk de hele geschiedenis. Maar tussen het uitgaan naar Babel. In verschillende groepen. Israël, de tien stammen, zijn al bijna honderd jaar daarvoor weggetrokken. Daar zaten al de kinderen van de kinderen van de kinderen. Die, die, die waarschijnlijk niet eens meer hebben gehoord van hun tien stammige vaderen. Hoe de dienst van God was. Nochtans, het waren de nazaten van de tien stammen. Maar dat volk van Israël is wel uitgezaaid over dat koninkrijk. Vers 20. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. Zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Wie? Die koning Nebuchadnezzar. Totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Ja, eerst was het Assyrië en dan worden ze later overgenomen door de Perzen. De Mede en de Perzen om het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Vader heeft het gezegd, 70 jaar. En hoe heeft hij het gezegd? Door zijn profeet Jeremia. En hij heeft ook gezegd tot lang. Hij zegt dat het woord van Yahweh wordt door Jeremia verkondigd in vervulling laten gaan... totdat het land zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft... Al de dagen die het Woeslag lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. 70 jaar. Genoeg voor Juda en Israël. Na 70 jaar heeft hij gezegd, haal ik je terug. Dat moment komt ook. Tot de koning Koordus dadelijk gaat zeggen, pak je spul op. Alle die van dat volk zijn, ga terug, ga die stad bouwen, ga de tempel bouwen. Wonderlijk. Ze krijgen geld en goederen mee. We gaan er dadelijk wat van lezen. Wat had Jeremia eigenlijk gezegd? Jeremia 25, vers 8. Daarom, zo zegt Yahweh de Heerscharen... ...omdat gij naar mijn woorden niet gehoord hebt. Sma, horen en doen. Zie, ik laat alle geslachten van het noorden komen. Luid het woord van Yahweh, Nebuchadnezzar de koning van Babel, mijn dienaar. En breng hen tegen dit land... En zijn inwoners, ja tegen al deze volkeren rondom. Libanon noem ze allemaal maar of het eromheen zit. Hij gaat die koning van Babel over al die volkeren laten komen, inclusief gans Israël. Ik sla hen met de ban, maak hen tot een voorwerp van ontzetting en tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad. Is het nog steeds een smaad voor Israël? Echt waar hoor, ze zitten nog de hele wereld verdeeld. Er zitten er nu nog maar 6 miljoen in Israël. En ik hoop dat heel Saudi-Arabië land erbij gaat komen, want dat is groot Israël. Dus er gaat een dag komen, als het flink oorlog gaat worden, tot ze dat allemaal erbij gaan pakken. En dan kunnen ze de hele die grote woestandwoestijn van Saudi-Arabië gaan bebouwen. Echt waar, het hoort tot het volk van Israël, tot aan de Eufra toe, tot aan de Nijl. Ongelooflijk, onze plek wordt dadelijk bereid kom ik er in dit leven niet, de Heer die zal ons dadelijk opwekken uit de dood... maar we zullen naar hem toe gaan. We hebben deel gekregen aan de belofte die God gegeven heeft. Maar die volkeren van de rondom waarin ze verspreid worden... het is tot een aanfluiting en tot een eeuwige smaad... voor de kinderen van Israël en Juda. Jeremia 25, vers 10 zegt hij... Ik doe uit hun midden verdwijnen de stem der vreugde. De stem van de vrolijkheid... De stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de handmolen en het licht van de lamp. Hij zegt, ik neem het allemaal weg, allemaal weg. Dan zal het gehele land tot een oord van puinhopen en tot een woesternij worden. Deze volken, meervoud, nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn, hoeveel? Zeventig jaar. De profeet heeft gesproken. Ach, die profeet joh, hoepel toch op Jeremia, wat ben je nou voor mannetje... We gaan jou lekker opsluiten. We gaan een putje voor je graven. We stoppen je in je putje. Ze hebben die profeten alles gedaan. Zacharia, die heeft gevlucht naar het altaar in de tempel. Die hield de hornen van het altaar vast. Dat was de enige van de weinige vluchtplaatsen. waar je iemand niet meer mocht aanraken. Ze hebben hem bij zijn benen gegrepen. Ze hebben hem meegesloopt door buiten de tempel. En ze hebben hem vermoord. Al Gods profeten hebben ze geslagen. Geschopt. En wie hebben ze niet vermoord, zegt de heer. Kunnen we verder lezen? Ja, ik heb er nog eentje hoor. Jeremia 25, vers 12. Maar na verloop van 70 jaar zal ik... Dat is Abba Yahweh. Aan de koning van Babel en dit volk... luidt het woord van Yahweh... hun ongerechtigheid bezoeken. Aan het land der Chaldeeën En ik zal dat tot eeuwige woesternijen maken. Hij maakt het tot eeuwige woesternijen. Dan zal ik... Abba Yahweh, over dit land doen komen al de woorden die ik daartegen gesproken heb. Alles wat in dit boek geschreven staat, wat Jeremia over alle volkeren heeft geprofiteerd. Het gaat niet meer om de tien stammen en alleen maar om de twee stammen, ook de volkeren eromheen. Ze gaan allemaal klop klop krijgen. Omdat ze zo goddeloos geleefd hebben. Echt waar, onze Abba is niet veranderd. Vers 14 van Jeremia 25. Want ook zij zullen dienstbaar gemaakt worden, die andere volken. Door machtige volken en grote koningen. En zo zal ik, Abba Yahweh, hun vergelden naar hun doen. Naar het werk van hun handen. Dit geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken eromheen. God vergeldt je naar je handelen. Durf je aan me te zeggen? Echt waar? God vergeldt ons naar ons handelen. Hebben we dingen niet geweten? Het zij zo. De tijd der onwetendheid overziende, verkondigt hij heden dat het volk zich bekeert. Dus ga je horen wat Abba Yahweh wil, ga dan doen wat hij zegt. Is heel belangrijk. Dat zij drinken, waggelen, dol worden, ten gevolge van het zwaard dat ik onder hen zend. Hij zendt het zwaard onder zijn volk. En het waren geen lieve jongens. Als je nu weer de berichten leest over Syrië, wat daar gebeurt, hoe mensen elkaar afslachten. En we blijven schieten op die stad, en we blijven schieten op die stad. En als ze binnenkomen, dan gaan ze echt kelen. Het is afschuwelijk wat je daar hoort. Hoe kar is het in haar hoofd? Hij zegt dat woord van Yahweh door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land aan zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Hoe lang moeten wij dan wel niet lijden? We hebben nooit de Sabbat gesnapt. En nou de Sabbatsjaren, dat waren de 70, die moest dat land uitzingen. Al die Joden en Israëlieten het land uit. 70 jaar lang wildernis. Was niet in te wonen. Dat land kwam helemaal tot rust. Dat volk Israël heeft er maar van geplukt en geplukt en geplukt. Zonder de Sabbat onderhouden. Of de Sabbatjaren. Elke keer in de zoveel jaar moest het land leeggelaten worden... en moesten ze eten van wat het opbracht. God neemt het serieus. Als hij met zijn volk een afspraak maakt... gedenkt, met Sabbatdag, dat ga je die heilig apart zet, Want het is zijn heilige dag. Dat we ook zijn feest Sabbat achteraan... We moeten het gewoon doen. Niet omdat we moeten. Hij zegt, het is mijn feestje. Zijn feesten. En de feesten van vader Yahweh zijn tekenen tussen hem en ons omdat wij mogen weten dat hij onze God is. Ja, wij is onze God. Daar doen we het voor. 70 jaar moest er volgemaakt worden, totdat. Ik heb een stukje gepakt uit Daniel... om even kort te laten zien in welke tijdsperiode dat we zitten. Daniel 2, vers 36. Dit is de droom, zegt Daniel... en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Hij had het grote beeld gezien... Gouden hoofd, zilveren uh, schouders, koperen uh, lenden, uh, ijzeren benen en ijzeren lemen voeten. Ik denk dat iedereen van u kan zeggen waar het om gaat. Ik denk, laat ik het er voor de zekerheid even bij zetten, als even de herinnering niet naar boven schiet. Gij, o koning, zegt hij tegen die koning van uh, Babel. Die had het visioen gehad. Gij, o koning, koning der koningen. Hé, hey, dat is ook al een bijzondere uitdrukking. Vindt hij ook niet? Wie is nou volgens u de koning der koningen? Er is geen grotere koning dan Yahweh. En als hij zijn zoon stuurt en die gaat op de troon van David zitten. Maar hij zal over de hele wereld regeren. Dan is Yeshua de koning der koningen. Hé, hey, het is een titel eigenlijk hè. Hier blijkt zelfs dat Daniel zegt. O oh, koning, jij bent de koning der koningen, want hij regeert over Gans Babel. Alles wat daar nog als koninkjes tussen zat, was aan die koning onderworpen. Dus het is gewoon een titel hè, koning der koningen. Hij is de koning der koningen, ja. Wie zet koningen aan en wie zet koningen af? Hij zegt, ik zet koningen aan en ik zet koningen af, zegt Abbejahwe. Dus wie heeft deze koning aangezet? De enige echte grote koning die er is. En als hij zijn zoon Jeshua heeft gezonden voor Israël, komt daar de zoon van de koning. En die wordt ook koning der koningen met dan vanuit Jeruzalem. Ook koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte, eer geschonken heeft. Dus hij zal moeten erkennen dat er een koning is die boven hem is. En we hebben er ook hele mooie verhalen van in de Bijbel staan. Ja, zegt hij, wiens hand hij de mensenkinderen... Waar zij ook wonen, de dieren des velds, de gevogelden des hemels, heeft gegeven. Dus het is Abba Yahweh die hem alles gegeven heeft. Zo so simpel is het. En die hij, Abba Yahweh, tot heerser over die allen heeft gemaakt. En dan zegt hij, gij zijt het gouden hoofd, jij ja, koning van Babel. Babel is van 604... Tot 587 voor Christus. Houd die tijd maar even in de gaten. Vers 36 zegt: Doch na u, koning, een ander koninkrijk, dat van de meden en de Perzen. Geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk, dat zijn de Grieken. Dat is van Koper. Dat heersen zal over de hele aarde. Hoewel, het gaat maar over die aarde die rondom die Middellandse Zee is tot aan de Persië toe. Mede naar Perzen. Dat koninkrijk is van 587 tot 333 voor Christus. Daarna komen de Grieken tot 62 voor Christus. Daarna de Romeinen tot 476 na Christus. En daarna krijg je een verdeeld Europa. Daar zitten we vandaag de dag nog helemaal in. Dat hele beeld geeft weer tot aan de steen die losgemaakt wordt zonder handen. En die uiteindelijk al die koninkrijken zal vernietigen. En dan is Yeshua de Messias koning der koning op aarde. Onder het gezag van zijn hemelse vader Abba Yahweh. Dan komt er een vierde koninkrijk, Romeinen, dat hard als ijzer, juist als ijzer alles verbrijzelt, vermorzelt, enzovoort, enzovoort. En vergrijzen. Hier gaan we het vandaag allemaal niet over hebben. We gaan dadelijk zitten in het koninkrijk van de Mede en de Perzen. Want het heeft een bepaalde tijd tot het kan regeren. Ja? En in die periode gaat er iets gebeuren. Want vader had gezegd: 70 jaar moet dat volk weg. En daarna kan het terugkomen. Hier heb je de plattegrond. De bovenste lijn, dat is de eerste uitocht van de tien stammen. Die gaat hier naar Haran toe, naar boven toe. En die gaat naar Assyrië toe, Nineveh. En komt hier te zitten, in dit gebied. De andere uitocht van Juda, die gaat naar Babylon. Dus die komt in dit gebied te zitten. Daar worden ze verdeeld. Dus eigenlijk zitten hier dadelijk de twee stammen. En hier zitten dadelijk eigenlijk de tien stammen. En door die honden zullen ze nog wel verder verspreid zijn ook. Het wordt uiteindelijk over de wereld heen verspreid. In die dagen van Ahos Veros, Nou gaan we dus naar Esther. Waar we eigenlijk Poerim voor gedenken. Esther 1, vers 1 tot 3. In de dagen nu van Ahos Veros, Dat was 370 voor Christus. Dit is... ...333, 500, dus het zit hier tussen. ...regeerde die Ahasveros vanaf India tot Ethiopië. Dat is een gigantisch gebied als je dat ziet. Ahasveros was de opvolger van Kores. Waar kennen we de naam Kores van? Hij had gezegd, terug naar Jeruzalem, hier heb je geld naar goederen... ...gaat de tempel van de machtige God bouwen, de Almachtige. Onder wiens bevel een groot deel van Juda en Israël terugkeert om de tempel te herstellen. Het is het einde van de 70 jaar profetie en dat was circa 415 zo voor Christus. Zie je, dat zit dus in de periode van die mede en die Perzen. Ik heb erachter gezet, de achterblijvers in Babel zijn in de problemen gekomen door Haman. Die anderen die waren teruggegaan om Jeruzalem te bouwen en de tempel maar niet alles is vertrokken, ze hadden beter wel mee kunnen gaan. Het was een oproep en een be belofte van de heer, 70 jaar. Maar ik denk dat ook Israël is blijven zitten waar het zat, want ze zaten toch wel lekker aan de eufraat. En ze hadden een akkertje en ze hadden een businessie en ze waren huisontbouwer geweest... en ze moesten in de tijd ook kinderen verwekken en nageslag verwekken... want er kwam een dag dat ze terug konden naar Eretz Israël... Maar het was maar een bepaalde beperkte groep die terugging. Het restant bleef zitten in Babel. Eigenlijk zitten wij ook nog een beetje in Babel. En ik denk dat er een hoop van Gods kinderen de weg kwijt waren in Babel. Nochtans, die Haman die zegt: er is een volk hier in uw land. Je gaat het dadelijk horen, ik wil het niet vrij van tevoren. Echt waar, als je dat gaat lezen, en zeg je: jongen, jongen, jongen, jongen. In die dagen toen koning Aars-Feros op zijn koninklijke troon in de burcht Susan zetelde, dat is in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren. Het leger van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten der gewesten, waren bij hem. Een gigantisch feest. Die mannen die konden er dan van. Nu was er in de burcht Susan een joodsman. En dat vind ik leuk, tot daar staat joods. Ik heb er een vraagteken bij gezet. Zou het een echte jood geweest zijn, denk ik? In wiens naam was Mordecai? De zoon van Jair, de zoon van Semi, de zoon van Kis, en zoon van. Oh. Ah, het is een Benjamit. Hij is helemaal geen jood. Nou, Hij is een Benjamiet. Benjamin, die lag heel dicht tegen Jeruzalem aan. Die twee stammen worden samen Juda genoemd. Dus je kan zeggen, ja, het is toch een Jood? Nee, het is een Benjamiet. Maar je kan hem wel een Jood noemen, want hij wordt tot het volk gerekend. Mordecai is in de mond een Jood. Ook al is hij een Benjamiet. Die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonja... De koning van Juda, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. die Jonja, dat is een van de voorvaders weer van die eerste koning, Joachim, Waar we net over hadden, waar we mee begonnen waren. Dus er was al een gedeelte weggevoerd naar Babel. Esther 2, vers 7. Hij was de pleegvader van Hadassah. Hadassah betekent Myrthe, van de mirteboom. Maar ze werd Esther genoemd. Al die woord Esther zit nog veel meer vast. Venus, Istar... Ze heeft dus een naam gekregen zodat ze dus in Perzië kon leven... zonder dat de mensen zouden denken... Hadassah, dat is toch een Joodse naam of zo? Ja, het is al een soort schuilnaam. Wij kennen dat ook van de Joodse mensen... die door Europa heen zwierven om, de, hè, om Hitler te ontwijken. Hadden ook allemaal eigen namen op bedacht. Denk maar erover na. Esther had haar volk en haar afkomst. Hé, hey, Esther, ook een Jodin? Niet bekendgemaakt dat Mordecai haar geboden had dat zij die niet zou bekendmaken. Denk erom, zegt die Hadassah, als ik ooit uit jouw mond de naam Hadassah hoort. Zegt ze een stiekem onder elkaar. En buiten is ze Esther. Denk erom dat je je naam nooit bekend maakt. Zij is namelijk een dochter uit het huis van koning Saal. Je zou zijn bijna zeggen nog een prinsesje, wat overgebleven is uit het huis van Saal. Ook een ben je hem niet. Dus ook Joods. En waar, zo worden ze gezien. Je hoeft niet letterlijk een Jood te wezen. Maar toch zeg je, hé, hey, die hoort tot de Joden. Ook al ben je een Benjamin. Alles Israël. Daarom vind ik het ergens ook wel leuk dat momenteel heel Israël... gewoon het Joodse volk genoemd worden. Ook al zijn ze van verschillende stammen. En als wij toegevoegd zijn in Israël... dan zijn wij geen fysieke Joden, maar we zijn van binnen wel zo. Nou, denk er maar over na. De eerste maand van de maand, Nisan, broeder en zuster... In Esther 3, vers 7, is het twaalfde jaar, oftewel het 358 voor Christus, van koning Ahsverus. Wie hey, Wierp men in het bijzijn van Haman, het poer, wat staat er? Wierp men in het bijzijn van Haman, het poer, voor elke dag, voor elke maand, tot de twaalfde. En toen viel het lot ineens open. En toen zei dat lot, de maand Adar. Dan gaat het gebeuren. Toen zei Haman, wat? Toen zei Haman tot de koning Ahasveros, er is een volk, en hier moet je naar luisteren, broeder en zuster. Dit gaat over u. Er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volkeren. Zelfs in Alblasserdam wonen ze in al de gewesten van uw koninkrijk. En zijn wetten verschillen van die van alle volkeren. Want hun wet wordt aangegeven door Torah, dat wat Abba Yahweh gesproken heeft. Dat is het woord van Yahweh. Ze hebben andere wetten dan al die andere alle volken. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet. Ik heb hem erachter gezegd. Hé, hey, de aanklager. Wat is een ander woord voor aanklager? Nee, niet Satan. Satan is tegenstander. Wat is ook weer aanklager? De duivel. Dus voor de aanklager is de duivel en de tegenstander is Satan. Dus let op, je kan een duivel zijn en je kan een Satan zijn. Het ligt ervan hoe gedragen je jezelf. Je kan dus door de dingen die je doet een tegenstander zijn van het heerlijke woord van Abba. Ze hebben dus wetten van de koning volbrengen ze niet, zegt die aanklager. Zodat het de koning niet betaamt, en daar komt hij, om ze met rust te laten. Oh, denkt die koning, ja dat is toch, uh, ja als je niet naar me luistert was gewoon een foute beschuldiging. Volk leefde gewoon. Tussen alle andere volken. Indien het de koning goed denkt. mogen een bevelschrift uitgaan om het uit te roeien. Dan zal ik 10.000 talenten zilver afwegen. en dat in de handen geven van die belastingambtenaren. zodat ze het in de kist van de koning kunnen gooien. Zo, dat is. Uh, dus als ik dat volk laat uitroeien. dan krijg ik er nog geld voor ook. Nou, denkt hij gewoon, dat is. Uh, nou, als ze toch niet luisteren, eruit met die joden. Dat is goed, eh, knul. Echt waar, klinkt goed wat je zegt. Toen deed de koning zijn zegelring van zijn hand... gaf hij aan de aangegiet. Haman, de zoon van Hamedata, de jodenhater. Zou u zo genoemd willen worden? Tot ze jouw naam noemen? Piet, Jan, Klees, maar Marie, de jodenhater. Echt niet waar, willen we niet, hè? De koning zei tot Haman... Het zilver zij u geschonken. Ook het volk om daarmee te doen. Naar nou, wat goed is in uw ogen. Amen. Esther 3 vers 13. Het gevolg. Er worden brieven gestuurd met eilboden, snelle paarden, naar alle gewesten van de koning. Dat men zou verdelgen, doden, uitroeien, alle joden. Van knaap tot grijsaard, kinderen, vrouwen. En dan ook nog op één dag. En dan wel op de dertiende van de twaalfde maand. Dat is Adar. We zitten vandaag op 16 Adar. Op de 13e van de 12e maand ja, zou het gaan gebeuren. We gaan even door naar Esther 9, vers 16. De overige joden in de gewesten des konings verzamelden zich en verdedigden hun leven. Uiteindelijk kwam dat bedrog openbaar en de koning kon er maar één ding doen. Hij zei, ik kan niet mijn wet intrekken, maar de joden krijgen de gelegenheid om zich te verdedigen. Dat werd ook een wet van meden en persen. Halleluja! Er werd niet één Jood vermoord. En elke vijand die tegenop drog, die had het zwaar te verduren. Hoewel het licht uitging bij hem. De overige Joden in de gewesten des Konings verzamelden zich, verdedigden hun leven en kregen rust van hun vijanden. Ze doden onder hun haters 75.000. Maar zij staken hun handen niet uit naar de buit op de dertiende dag van de maand Adar. We zitten vandaag op de zestiende. Op de veertiende dag rusten zij, ze maakten die dag tot een dag van een feestmaal van vreugde. Daarom heb ik gevraagd, heb je nog een feestmaal gehouden? En gezegd, vader dank u wel, tot u dat Joodse volk redde. Terwijl ze waarschijnlijk helemaal niet zo getrouwen in uw wegen wandelden. Ik weet het niet, of het zo helemaal lekker zat. Maar toch hebt u op het laatste moment gezegd, daar komt je redding. Die veertiende dag wordt een dag van feestmaal en vreugde. De joden in Susan echter verzamelden zich zowel op de dertiende als op de veertiende van die maand. Zij rusten op de vijftiende dag en maakten deze dag tot een dag van feestmal en vreugde. Dus daar zit een beetje verwarring in. Hè? Dat zou dus gisteren geweest zijn, tot ze daar dan een feestdag van maken. Maar goed, als je feest wil vieren, dan kijken we naar de Joodse kalender, wanneer deze uh, broeders het doen. Is het Joodse volk onze broeders? Voor Yeshua zijn de Joden en Israël zijn broeders. En wij hebben door het geloven in Yeshua zijn we ook broeders geworden. Dus als we het over de Israël hebben of de Joden, hebben we het over onze broeders. Daarom is het goed om na te denken wat onze broeders doen, totdat we het ook zo doen. Gelijk de vader mij, ter afsluiting, Yeshua, heeft lief gehad, zegt Yeshua, heb ik broeder en zuster u lief gehad. Zoals Yeshua ons lief heeft, zo lief heeft hij ook ons lief. Blijven mijn liefde. Indien mijn geboden bewaart, in wiens naam spreekt hij ook alweer? Van zijn vader, want hij hield de geboden van zijn vader. Zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb en in zijn liefde blijft. Dit heb ik, Yeshua, tot u gesproken, opdat mijn blijdschap, de blijdschap van Yeshua, met zijn leven met vader, in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Daarom zijn we ook zo blij, heer. Dit is mijn gebed, dat gij ander lief hebt, gelijk ik, Yeshua, u heb lief gehad. Amen? Vind je geen vreugde? Dan gaan we dadelijk met de kinderen gaan we verder. Kijk eens, bord vol. sabbatscheloom. Dit zijn nou Hamans oren. Hoe komen ze op het idee om hem zijn oren af te bijten? He? En ze zijn nog eh, sappig ook, als je ze dadelijk gaat proeven. Het zijn gevulde oren, denk ik.